Hallo, hier is weer Robert met deze keer aandacht voor aandacht. Ja wel. Nu aandacht voor nu. Aandacht voor. When your consciousness is directed outward, mind and world arise. When it is directed inward, it realizes its own source and returns home into the unmanifested. Een jaar geleden begon Oprah Winfrey met een nieuw experiment, het zogenaamde Web Event. Tien weken lang praten ze 2,5 uur onafgebroken met zelfhelpgoeroe Eckhart Tolle over diens boek A New Earth in het Nederlands verkrijgbaar als een nieuwe aarde. Deze interactieve gesprekken vlogen live de hele wereld via internet bij vele miljoenen mensen thuis binnen. Eckhart Tolle werd een begrip en zijn spirituele inzichten vonden ingang in de massacultuur. Als iets mij de afgelopen tijd steun en inspiratie heeft gegeven, is het wel die simpele wijsheid van Eckhart Tolle. Vergeet the secret, vergeet traditionele religie. In Amerika werd, zelfs door fundamentalistische christenen, even een banvloek uitgesproken over dit zogenaamd onzalige idee van Oprah, die door sommigen zelfs samen met Eckhart Tolle werd aangezien voor de antichrist. Die hysterische, bangmakerige YouTube-filmpjes over Oprah's Evil Church tonen op een formidabele wijze het vervrongen beeld van de makers zelf. Welke boodschap probeert Eckhart Tolle nu eigenlijk over te brengen? Voor mij schuilt de kern in het terugbrengen van mijn aandacht naar het moment. Dit moment en dit moment. Nu en nu. Ik mag dan pijn hebben en spijt, schuld en schaamte. Nu zit ik hier achter deze microfoon deze tekst voor te lezen. Niks meer, niks minder. Nu. Wat zich nu aan me voordoet is wat het is en ik ga ervan uit dat ik dat nu ook aan zal kunnen. Ja, ik kan het nu aan. Bij het verstrijken van de jaren is er veel reden geweest voor mij om juist het heden uit het oog te verliezen. Het is steeds mijn ego dat dingen betreurt die gebeurd zijn, voor veel homo's ongetwijfeld herkenbaar, al is het maar vanwege dezelfde vlekkeloze periode van onderkenning van je seksualiteit en de daaropvolgende coming out. Aan de andere kant is het ook steeds mijn ego dat projecteert in de toekomst al die vaak ongegronde zorgen voor morgen. Hoe moet dat nou met mij over tien jaar bijvoorbeeld, met nog meer rimpels rijker en even zoveel illusies armer? Opvallend is de moderne en genuanceerde visie die Eckhart Tolle op homoseksualiteit heeft. Hij beweert dat wij homo's een voordeel hebben wat betreft spirituele groei, omdat we ons in een situatie bevinden die ons dwingt onszelf vragen te stellen. Dat is nog eens wat anders dan wat er doorgaans door zogenaamde vrome types wordt gepredikt. Toch waagt Tolle zich ook aan een belangrijke nuancering hier. Hij benoemt tevens het gevaar van overidentificatie met het homo zijn en plaatst dit in een breder kader van lijden als gevolg van het opholgeslagen ego. In zijn eigen woorden zegt hij: In that respect, being gay can be a help. Being an outsider to some extent, someone who does not fit in with others or is rejected by them for whatever reason, makes life difficult. But it also places you at an advantage as far as enlightenment is concerned. It takes you out of unconsciousness almost by force. On the other hand, if you then develop a sense of identity based on your gayness, you have escaped one trap, only to fall into another. Leven in het moment, als het me heel even lukt, ben ik al blij, maakt dat ik creatiever, actiever en productiever ben. Hoewel geen wondermiddel, is het wel zeker de moeite waard. Nu.